Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Ho ho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 dwkmedia.nl dwkmedia zfm oh oh ho! dit is kerst met zfm met men nu Zandvoort op zaterdag Place that he'd rather David Is, uh, ...toch mooi voor elkaar gekregen. Hè? Dat je meteen weer uh, denkt aan uh, de trein als je deze plaat hoort. Dat was uh, Billy Joel en de Piano Man. Als eerste in het uh, derde en laatste uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Over uh, de trein gesproken. Ja, we gaan natuurlijk een uh, compleet verbouwde station uh, krijgen hier in uh, Zandvoort. En uh, 6 januari gaan de werkzaamheden beginnen. En dan van 6 januari tot 15 maart is de verlengde haltestraat uh, afgesloten... En die het verkeer naar uh, Noord een uh, andere route te kiezen, En volgens mij heb je dan twee mogelijkheden, of eigenlijk drie, hè. de boulevard, Vaspijkstraat en natuurlijk ook de Sofiaweg. Ja, nou, je moet offers brengen, uh, maar je krijgt er iets duurzaams uh, voor terug. Dus, je, bedoel, de aanpassing van het station is niet alleen, uh, komt niet alleen ten goede van de Formule 1 uh, in mei, maar uh, blijft structureel uh, voor mensen die naar Zandvoort komen.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 Stilstaan tijdens pit Report bij de ontwikkelingen op het gebied van de circuit Zandvoort. Hoe wordt u geïnformeerd? Wanneer kan u informatie verwachten? En wanneer beginnen de informatieavonden... voor de bewoners en ondernemers in Zandvoort? Want er, is natuurlijk, er wordt achter de schermen heel veel gedaan. En u, wordt daardoor, u kunt daarvan op de hoogte gehouden worden... door bijvoorbeeld een nieuwsbrief van de gemeente Zandvoort. Maar daarover op een tweetal platen meer...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 alone. <laughs>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 via de gemeente op de hoogte gehouden worden... over de ontwikkelingen van de voorbereiding op de Formule 1... dan adviseer ik u om u aan te melden... via de website van de gemeente op de nieuwsbrief. Ik heb hem hier toevallig voor mij... en er staat een uitgebreide overzicht van de stand van zaken... ten aanzien van bijvoorbeeld één raceuitstraling in Zandvoort... naar Zandvoort en weer terug, wat ik u zo net heb voorgelezen. Alles staat er dan nog eens een keer keurig op een rij. Dus ik zou, ik zou u als inwoner van Zandvoort adviseren...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 Voor Kerstmis Denk met je hart en bevestig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 Ze noemen zichzelf uh, de Odennenbind. Ja, dus we zien het echt wel. We hebben het over Jasmit, uh, Jeroen van de Boom, de drieërs... en nog een aantal anderen die uh, meedoen aan de Odennenbind. En kerst overal. Het is uh, inmiddels half vijf geweest. Nou, uh, Albert-Jan had uh, goed nieuws over het dier van uh, vorige week. De snow die, uh, is gereserveerd en uh, waarschijnlijk gaat het helemaal goed komen met snow. Maar er zit ook weer een uh, nieuw uh, dier te wachten op een uh, liefbaasje.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 I'm December is jouw keuze ZFM.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 Close eyes ah.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 Ja, het zit er alweer op. Ja, maar uh, gelukkig worden we maandagmiddag weer herhaald. Maandagmiddag tussen twee en 52 zijn we er gewoon weer. Hoor. Weer Studio uh, Tolweg Tina, Een mooie versierde studio. Even meekijken. www.zv-live.nl Zo dadelijk entertainment voor jou. Hij is er nog niet, maar hij komt wel. Maar hij is onderweg. Hij is onderweg. Dus uh, zodat uh, na 5 uur uh, Fred hij weer met een nieuwe entertainment voor jou.